Michiel van der Velden met het NOS-journaal. pvda leider Timmermans is vanmiddag in een café in Amsterdam tijdens een interview lastig gevallen. Een man kwam het café binnen, kwam tot vlak bij de lijsttrekker, wees dreigend naar hem en begon te schelden. Daarna bracht de man die zijn gezicht had bedekt de Hitler groet en verliet het café. Timmermans, die vanavond meedoet aan het verkiezingsdebat bij RTL, bleef rustig en bedankte later zijn volgers op X voor hun medeleven. De sociale meerderheid van aardige mensen is groter en sterker. En wij laten ons niet intimideren, zegt hij. De politie heeft in een kofferbak van een auto in Amsterdam een kalasjnikov gevonden. Vermoedelijk lagen er nog meer wapens in de auto. De politie onderzocht de auto na een achtervolging vanuit Utrecht. Daar was eerder vandaag een woning beschoten. In een ruit boven een kapperszaak zijn zeker 18 inslagen te zien.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 Deze week gingen Israël en Hamas akkoord met de eerste fase van het Amerikaanse plan. De verwachting is dat morgenochtend vroeg de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Het Nederlands elftal heeft het WK-kwalificatieduel met Finland tegen Finland met 4-0 gewonnen. De doelpunten werden gemaakt door Donjel Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay en Cody Gakpo. Door de winst blijft Oranje aan kop in de poel met nog twee wedstrijden te gaan. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en het koelt af na een graad of 13. Ook morgen veel bewolking, maar af en toe is de zon even te zien en het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Van klink tot klank and a cousin only started with a little kiss like this <laughs> Seesaw swinging up the bars in the school and your flying up in the air Sing a hey diddle diddle with your kitty in the middle of the swing like a diddle cab okay. So I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play Was to mean shit fool 'cause she knew what she I'm gonna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 maar wie nou nog origineel lid zijn, ik zou het niet meer durven zeggen. Als ja, je haar maar laat groeien, dan niemand het. Me, zie die tot, uh. ja, ja, ja, ja, mooi. Hè? En een leuke anekdote nog om te vertellen is: we hebben een, hadden een keer een discussie in dit programma. naar aanleiding van het nummer van Rule Reed Perfect Day. waar allerlei artiesten een regeltje van dat nummer zongen. Oh, ja. Van moet dat dan als collectief zijn opgenomen. of zingt iedereen in zijn eigen studio's een uh, rieltje in? Uh, van het nummer July Morning, een hit van Uriah Heep. is bekend dat daar een. een song alleen op het orgel inzit van de Manfred Men. Van de Manfred Men's Earth Band. Maar die mm. heeft die band nooit ontmoet. Dus dat, en dat is in 1970 dus al op de plaat gezet. Die, hij heeft zijn orgel solo, toetsenist solo ingestuurd. En, uh, ja, ja. Maar ze hebben nooit samen gespeeld. Mm. Dus dat kon in die tijd dus ook al. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat is gewoon een band opsturen denk ik. Ja, dat te het moeten ja, zijn. Ja, ja. Ja. Ja. Tijdgenoten maar van een heel andere orde is de band Jetro Tull. Uh, bestaat al heel lang, ook vanaf 1967.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 and Op DAB, Plus, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond. De volgende is een homegrown thing, een van Jethro Tau's kortesten songs. ever. Made slightly longer, alleen door Martin Barr's guitar solo, which was not on the original back in 1970, when we recorded this. Dit a piece of muziek, which features dueling Glockenspiels, if I'm not mistaken. <laughs> No, only one Glockenspiel. Imagine the second Glockenspiel. But listen to David Goodyear play Glockenspiel number one and only. Yes. This is called Mercy. <laughs>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 Voor de Moody Blues. Ja, een nummer wat uh, vind ik nooit echt gaat vervelen. Leuk uh, mooie muziek. En dat ook de Moody Blues in staat zijn tot een up-tempo nummer, like nummer hierna. Een leuke opbouw ook. Drum is hierin heel belangrijk en het baalt zich steeds meer op tot een lekker, snel, stevig klinkend nummer met de titel I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band.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 Hear me knocking. Even opstarten. King. Yeah, no, yeah. Uh, er staat iemand om onze deur te kloppen. Omdat het uh, nieuws er aan dreigt te komen. Dus wij gaan uh, met geschwinde spoed uh, de van door. Want, uh, Hans van klinken, uh, wie. Uh, wie uh, ja, je wil nog een ja, draaien. Kijk, het, het, het verreekt zich dat er allemaal nummers van 5, 6, 7 minuten draaien. En dan is het ja. uur heel gauw vol. Want ja. we hadden van de Stones rustige nummer 1 of Lady Jane kunnen oh, draaien. Makkelijk. Maar dat ja. houden we lekker uh, te goed voor een andere keer. Ja, want tuurlijk. zijn prachtige nummers. En. Uh, we gaan er dan uit met uh, Nederlands, ontbrak nog in dit uur. En daarom gaan we eruit met een uptempo-nummer. Onze echte eigen Herman van Veen. In een uitvoering zoals hij dat bij Matthijs Draait doorbracht. Met Loutje, de rapster, en met Eugene. Het zangtriootje Herman van Veen met opzij, opzij, opzij. Ja. Dank voor het luisteren naar Van Klink tot Klang Show. Graag tot de volgende keer. Dag.